De beoogde opvolger van bondskanselier Merkel, Annegreet Kramp-Karrenbauer... wil toch geen bondskanselier worden. Ze stapt ook op als leider van het CDU, maar blijft wel aan als minister van Defensie. De beslissing volgt op een politiek schandaal vorige week... waarbij een kandidaat van de liberale FDP... verrassend werd gekozen tot premier van de deelstaat Turingen. En dat gebeurde dankzij steun van het CDU en de rechtspopulistische AfD. Dat kwam Kramp-Karrenbauer op veel kritiek te staan omdat haar partij had beloofd niet samen te werken met de AFD. Afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond vinden nog altijd minder snel werk, blijkt uit onderzoek. Meisjes van Antilliaanse afkomst hebben de grootste achterstand. Na een jaar heeft bijna 58% procent een baan. Bij meisjes zonder migratieachtergrond is dat 85%. Procent. Jongens met een Turkse achtergrond doen het relatief goed. Ruim 70 procent vindt binnen een jaar werk... jongens van Marokkaanse afkomst komen moeilijker aan de slag. De onderzoekers denken dat de achterstanden... deels worden veroorzaakt door discriminatie van werkgevers. Verzekeraars hebben al honderden schademeldingen gekregen... vanwege de storm Kira. Op meerdere plekken in het land is er overlast. Onder meer door weggewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Maar grote incidenten zijn er niet. Een petitie tegen het discrimineren van Nederlanders met een Aziatische achtergrond krijgt op internet veel steun. De petitie is eergisteren online geplaatst en is inmiddels zo'n 24.000 keer ondertekend. Aanleiding is een satirisch lied van Radio 10 met de titel Voorkomen is beter dan Chinezen. Er wordt onder meer gezongen dat de uitbraak van het coronavirus allemaal komt door distinct Chinezen. De initiatiefnemers van de petitie zijn klaar met dat soort uitlatingen... en vragen de politiek om actie. Radio 10 heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer vanuit het westen opklaringen... laat er weer stevige buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Ook veel wind vandaag en het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is van de ANWB. Er staan geen files.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 Nee, hetgene wat uh, al eerder gebeurd is namelijk dat er een opdracht gegund is en dat de raad... Oké, okay, daar gaan we, dan gaan we helemaal terug. Dan gaan, we helemaal dan gaan we echt helemaal terug. terug. Ja. En dan uh, praten we over het, uh, uh, het, de rode daakjesplan, de draaisma. Ja, het ja. Dat dat springtij, viel, hoor noem ik het gewoon altijd. Dat okay. Ja, oké. Ja. Uh, dat viel een beetje buiten het bestemmingsplan. Ja. Uh, de raad heeft toen gezegd van nou, misschien willen we dan het bestemmingsplan wel aanpassen. Ja, dat, dat zijn is, kaart is meegegeven.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 de vraag staan, kunnen we betalen? En ik denk dat het antwoord gewoon nee is. Dat gaat nee, gewoon ontzettend veel geld kosten. Dus het is een onmogelijke opdracht? Die ik denk heeft. dat het een onmogelijke opdracht is, ja. Dus ik maar denk... is, dat, is dat dan niet besproken in die, uh, in die vergadering met die architecten en die, en die partijen? Dat men gezegd heeft 40-40-30? Uh, nee, 30 40 30 Dat weet ik niet. Ik weet niet wat er besproken is met de partijen Want dat staat zelf. nu wel in die overeenkomst. Dat staat in die overeenkomst, En, en ja. bij mijn weten is die overeenkomst gisteren getekend.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 In Aardhound woont en je wil met de auto naar Zandvoort. Dan kom je er dus niet in. Nee. Uh, je kan er wel uit. Je kan de andere kant op. Dus je kan in ieder geval naar Haarlem of naar Heemstede. Maar oh ja, als je in een Viet hebt mag je ook terug. Je mag in ieder geval terug. Dat is uh, wel fijn. Je op, kan ieder geval op, op, u, op uw opmerking over ondernemers uh, was uh, Rob Langendijk. Uh, dat is dus de, de organisator van uh, DGP ja. Racing. Uh, duidelijk. Uh, ondernemers krijgen een Viet. Ja.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 Uh, door het geregeld? Geregel. Ja. Ik, ik ben echt heel benieuwd wat dat betekent voor de verkeersopstoppingen zeg maar, in de regio aan zich. Want nou, ja. het is ook nog een keer voorjaarsvakantie volgens mij. Ja. En we hebben ook nog met het opbouw van, uh, van ja. bevrijdingskop te maken. Wat ook nog een week daarna geplaatst plaatsvinden. Dus het is wel... Ja, een dingetje. Een dingetje. Ja. Nee, maar goed, er komen nu 100.000 man uh, per dag. Met als uitschieter zondag 125.000. Althans, dat is, dat is de verwachting. Dat zijn de kaarten.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 het heeft geen zin, ik ga hier niet bij. Nou ja, daarom zeggen we ook, he. spreektijd en korter en bondiger. Ja. Uh, we is dat niet doorgekomen die spreektijd. Nee, nee, gaat ook, niet, gaat ook niet gebeuren denk ik. Nee. We gaan het afsluiten, want het volgende onderwerp moet ook besproken worden. Uh, Michiel, hartelijk dank voor de komst en de uitleg. Graag gedaan. En, uh, we spreken elkaar zeker nog. Zeker weten. Dankjewel. Tot ziens. Yes.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 dan gaan wij ons doel in ieder geval voorbij. Nou, dat is waar. En toch uh, was er vorig jaar iemand uit de uh, Haarlem. Ja, klopt. Met, met, met, uh, met nee, Zand, eigenlijk met, maar wel met Zandvoorts ja, en heel ja, Mensen wisten dat waarschijnlijk niet. En dan hoor je toch, ja, waarom moet er nou iemand uit, ja, uh, uit, Haarlem. uit de Haarlem komen? Terwijl ja. nee. ik dacht... Het is een mooi plein. Ja. En, de, en de kwaliteit was ook goed. En de kwaliteit, we, hebben dus daar, ik bedoel, we hebben daar ook naar gekeken. Het waren echt uh, ondernemers die wat aan kwaliteit uh, uh, eraan toevoegden. Mm -hmm. Maar ja, die hebben wij ook gehoord. Zelfs mensen die zeiden, daar ga ik niks eten. Want die komen niet uit Zandvoort. Nou ja, het, ja, het was heerlijk, kan ik je vertellen. Ja, en als je ik, bedenkt... Ook, sorry, ja, ik kom er ook een keer in door. <laughs> en als je bedenkt, die Haarlemse ondernemers ja. hebben vorig jaar absoluut culinair 2018, 2019 uh, gered. Want anders hadden we er... Had je, toen al, uh, één, één, had je twee ploegen ja. minder gehad. En dat drie. is dan drie. drie. Ja. Maar ja, toch. Um, je, je mist er een paar. En dat doe je dan besluiten om te zeggen van nou, uh, we kappen ermee. Ik denk dat dat iets te kort door de bocht is. Ja. Want het is niet zo omdat we dit jaar een paar missen. Het is echt een proces die we de, eigenlijk al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 Wil je niet alsjeblieft meedoen en het is goed voor je? Bellen, WhatsApp, ja. En op een gegeven moment is dat ook. Ja, ik heb een heleboel die wel meededen, die wilden dan wel meedoen, maar die hadden dan. Oh ja, oh ja, oh ja. Nee. Dus ik geloof me, van alle deelnemers hebben we er een hoop gebeld en ge hebben. Nu, uh, het besluit is het besluit. Wat hoor je van de mensen die wel ingeschreven hebben? Nou,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 Dat was het afgelopen jaar. 35 jaar. Oh, nou, dan moeten we vijf jaar wachten tot we. Ja, nee, uh, vier, hè? Vier, hè? Ja, maar we hebben heus wel ergens binnen onze vrijwilligers iemand die ook een jubileum heeft. Ja, natuurlijk. Dus, ja, als je er 100 hebt, dan wil dat ja. wel. <totstuk> nee, dit, uh, nou, nogmaals, ik, weet je, wij vinden het super jammer. En, uh, en, uh, en ik hoop ook dat uh, de bezoekers ons niet te veel kwalijk nemen. Uh, en ja. Uh, en, uh, uh, yeah. We gaan kijken of we nog iets, uh, nou, we iets zijn... nieuws kunnen brengen voor zijn antwoord. Okay. We zijn benieuwd hoe jullie terugkomen van de week. <laughs> ja. nou, Harry wil ja. nog graag even een afsluitend woord doen. En in Kruiviaans uh, gesproken. Elk een nadeel heeft zijn voordeel. Ik kan nu in juni op vakantie. <laughs> nou, dat, nou vind vind vind dat vind ik wel je heel raar hoor. Je bent, je, bent je bent gepensioneerd, dus je kan altijd op vakantie. <laughs> Ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. En uh, ja, nogmaals, bedankt. jammer maar helaas. Dank, dank dankjewel. je wel.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 Ik heb begrepen dat ik s'avonds mag komen, de tijden worden die nog gepubliceerd want uh, ik heb het één keer uh, in de krant gezien, kan je op de website kijken wanneer en wie, 11 en 12? Ja, elf, uh, dinsdag 11 uh, februari middags. ik dacht om 3 uur en woensdag 11 uh, februari is het s'avonds, inloop vanaf 7 uur en de locatie is het nieuwe museum, het H.D.M.Z. H.D.M.Z. Ja. Mooie locatie, uh, prachtig gebouw, 1 maart gaat hij officieel open. Ja. Ja, Bent u aanwezig? We gaan ook nog een sneak preview hebben ja, we dan ja, eigenlijk, ja. Uh, <laughs> volgende week al. Afsluitende dus, uh, vraag: uh, wat vindt u van het Waartorenplein? Zoals het nu is. Nou, ik ben heel blij dat er weer een stap in de goede richting gezet is en dat nou, ja, door samenwerking uh, nou, dat de partijen er toch uit zijn gekomen. En ik hoop dat dit dus een voorbeeld is waar nu wel uh, snel de schop in de grond gaat. Oké, okay, dat hopen wij ook. Dank u wel. Bedankt. Jullie ook, bedankt.